Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wouter Bos trekt zich niet onmiddellijk terug uit het politieke leven. Hij blijft op de achtergrond nog even actief, zei hij in het tv-programma Nova... Zo gaat hij meeschrijven aan het verkiezingsprogramma van de PvdA... en wil u zorgen voor een goede kandidatenlijst. Gisteren maakte Bos bekend dat hij de politiek verlaat. Hij wordt als PvdA-leider waarschijnlijk opgevolgd door Job Cohen. Op de vraag of Bos een rol gaat spelen in de verkiezingscampagne antwoordde hij... ik zal alles doen wat Job wil om de overwinning op 9 juni te boeken. De wederopbouw van Chili na de zware aardbeving gaat bijna 22 miljard euro kosten... Dat heeft de nieuwe president Piñera gezegd. Een dag na zijn beediging liet hij weten niet te zullen rusten... voordat de schade in het Zuid-Amerikaanse land is hersteld. Piñera heeft een noodwet naar het congres gestuurd. Daarin staat onder meer dat elke chileen die dat nodig heeft... ruim 50 euro contant geld krijgt. Ook zouden er voedselbonnen moeten komen voor de getroffenen. Het geld voor de wederopbouw moet volgens president Piñera... voor een groot deel uit het buitenland komen... Door de aardbeving in Chili kwamen twee weken geleden bijna 500 mensen om het leven... en er worden nog honderden mensen vermist. Toeristen in Peru kunnen eind deze maand weer naar Machu Picchu. De beroemde Inca-stad uit de 15e eeuw is nu onbereikbaar. De spoorlijn naar de ruïnes in de bergen werd eind januari verwoest door aardverschuivingen... die het gevolg waren van zware regenval. De spoorlijn is de enige manier om Machu Picchu over land te bereiken, anders dan te voet... Volgens de Peruaanse minister van Transport is de spoorlijn op 29 maart hersteld. Machu Picchu is de belangrijkste bezienswaardigheid van Peru. Door de aardverschuivingen in januari kwamen bijna 4000 toeristen daar vast te zitten. Ze werden met helikopters gered. Het weer. Vannacht blijft het droog. Temperatuur van 0 graden in het oosten tot 3 graden aan zee. Overdag eerst zonnig, maar later bewolkt en kans op motregen. Het wordt 7 graden.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 A ghost It's the sight That I fare most I'd rather have A piece of toast Watch the evening.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 Ojos, nos espiábamos el alma. Y la verdad no vacilaba. Oh no.